Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Australië pleit voor een wereldwijd onafhankelijk onderzoek naar de coronapandemie. Daarin zou moeten worden onderzocht hoe de Wereldgezondheidsorganisatie en China de crisis hebben aangepakt. De Australische minister van Buitenlandse Zaken maakt zich zorgen over de transparantie van China... en zet vragen bij het aantal geregistreerde sterfgevallen. Net als de VS is ook Australië kritisch over de Wereldgezondheidsorganisatie. Het land vindt, net als president Trump, dat de WHO beter had moeten adviseren. Bijvoorbeeld over het sluiten van de grenzen. Australië sloot begin februari zijn grenzen zonder dat dat was aangeraden. In het land zijn 6500 besmettingsgevallen gerapporteerd. Zeker 71 mensen stierven er door het virus. Voor het eerst in twee maanden heeft Zuid-Korea minder dan tien nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld. Het aantal nieuwe patiënten daalt er al enige tijd. De maatregelen die het land heeft getroffen om het virus binnen de perken te houden lijken daarmee te werken. In Zuid-Korea is geen totale lockdown, maar wordt wel op grote schaal getest op het virus. Vanmiddag is de herdenking van de bevrijding van kamp Amersfoort, vandaag 75 jaar geleden. Vanwege corona is er in plaats van het oorspronkelijke programma een film te zien. Die wordt uitgezonden via herdenken.tv. Alle programmaonderdelen zijn vooraf opgenomen en gemonteerd tot een verslag van een uur. De vlag wordt gehezen, de klokken worden geluid en er zijn toespraken van staatssecretaris Blokhuis van Welzijn en een voormalig gevangene.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 Just as long as you stand, stand by. King. stand by me hier bij ZFM. Het is zondag 19 april, dit is ZFM. En vandaag helpen we de hele dag de helpers van het Rode Kruis. Mijn naam is Walter Sans. ik ben tot 12 uur bij je tijdens deze 12 uur durende marathon. Straks neemt Gerrit van mij over en daarna Thomas en daarna Jaap. Dus dat komt helemaal goed. Tot vanavond 9 uur zijn we bij, me, bij je. En dat doen we samen met HLM 105 en HNH Nieuws. En dan maken we een thema-uitzending rondom het coronavirus... In Zandvoort ligt de nadruk daarbij op het, uh, het goede werk van het Rode Kruis. En je kunt daarvoor de hele dag muziek aanvragen en een donatie doen op Giro 7244 met de vermelding Actie Zandvoort. En wil je een plaat aanvragen, dat kan gewoon via de app op 023 573 0393. Dus gewoon WhatsApp 023 573 0393. Dat is het nummer van de studio en dan komt het helemaal goed. Zometeen praat ik met Nina van Speeltuin Groenendaal. En voor die tijd nog eerst nog even muziek.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 Op de schop, op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee een voel me rot. Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me. All Het is al laat, toch? Het is uh, tien over tien. En onder de knop, zoals het zo mooi heet... heb ik Nina van Speeltuin Groenendaal. Goedemorgen, Nina. Goedemorgen. Ja, en dan zegt iedereen... de eerste wat ze zei, want dan had hij die reactie zei ik ook... Speeltuin Groenendaal, dat is toch in Heemstede. Wat is de link met Zandvoort? Wij wonen in Zandvoort. Kijk. En wij zijn, zeg maar, een, uh, hebben een regio-functie. Zandvoort heeft geen eigen speeltuin. Nee. Er zijn een hele hoop kinderen uit Zandvoort die komen in Groenendaal spelen. Ja, en het is een prachtige speeltuin. Ik, ik ken hem. Ik heb een atelier in de oude mailfabriek uh, vlakbij uh, in, bij Groenendaal. En uh, ja, het is echt een hele mooie. Het is een van de oudste van Nederland, toch? Ja, we zijn de oudste. We dus, zijn je zelfs de oudste. Ja. Ja, ik vind het prachtig. Maar uh, ja, ook voor jullie waarschijnlijk is die gewoon dicht, hè? Ja, de speeltuin is dicht. Wij hadden 15 maart uh, moesten we ook sluiten. Ja. Net als uh, de horeca en uh, alle andere zaken waar meerdere mensen kwamen. Ja, en, en hoe moet het dan straks? Ja, uh, wij vinden de gezondheid het allerbelangrijkste voor iedereen. En uh, het is prettig als je open gaat en dat uh, alle papa's en mamas in leven zijn... en alle opas en oma's er weer zijn. Ja, natuurlijk. En dat is het grootste feest wat er is. Ja. En uh, voor de rest luisteren we gewoon van wat is er mogelijk, wat kan er straks... Ja, zijn jullie een beetje aan het voorbereiden met anderhalve meter? Is dat, is dat te doen? Ja, wij kunnen tafels en stoeltjes weghalen. Ja. En uh, voor wij zijn voor kinderen uh, tot een jaar of uh, tien, elf. Ja. Dus voor jonge kinderen, die zijn niet zo bevattelijk. Nee, dat is dus met uh, speeltoestellen en zo hebben wij geen moeite. Ja. Dus er dus zullen wat tafels en stoelen weggehaald moeten worden. We dus zullen ons misschien straks aan uh, aantallen moeten houden... Ja. Dat ze zeggen van er mogen niet meer als honderd mensen tegelijk binnen. Nou, dan ga je, gaan we als een soort restaurant met meerdere zittingen ja. functioneren. Ja, en de, en de, de rij bij de ijsjes ook anderhalve meter? Hè? Ja, ja. ja, dat ja. zal wel met strepen worden. En... De mensen die op de boomstam zitten met hun hondje anderhalve meter uit elkaar... Ja, ja, maar we verwachten wel dat mensen dat zelf ook weten ja, En dat we niet de hele dag als een soort politieagent in de rond uh, nee. moeten hoeven uh, uh, rennen. Want dat is, uh, dat is natuurlijk niet leuk. Maar wij kunnen de tafels, we hebben ook tafels staan bij de ijsjes daar uh, mm -hmm. bij het bos. Ja. En die kunnen we wat, wat ruimer uit elkaar zetten. en Kijk, er zijn altijd dingen die, die wij zelf kunnen doen. Mm -hmm. En dan het gezonde verstand van de mensen. Nou, dan komen we er best. Ja, heb je iets, iets gemerkt over, over de drukte in het, uh, in het Groenendalse Bos? Uh, er komen veel uitlaatservicen, maar ook in de weekenden natuurlijk veel mensen. Het is een populair bos om te wandelen. Het is heel stil in het bos. Ja, is het stil? Ja, het is echt. Uh, wij hebben zelf ook een hond. Wij laten ja. ook de hond daaruit. En wij gaan natuurlijk één keer per dag altijd even kijken. staan ja. alle is nog goed. En, uh, ja, gaat het is. Uh, ja. Ja. En, uh, maar het het valt, ja, we hebben een kat daar, dus uh, Janus moet eten. En Janus moet eten, ja. <laughs> en uh, en uh, ja, uh, ja dan valt het ons gewoon op hoe stil het is. Ja, ja ik merk het ook inderdaad. Ja, ik, ik denk, verwacht je komende week met al maatregelen vanaf het... Uh, of nee, nee ik, ik zelf denk nog even dat het, dat het uh, in hele kleine stapjes gaat. Ja. En dat ze het ook dusdanig doen, dat... Daar denk ik zelf voor. Mm -hmm. ik, uh, ik heb helemaal niet uh, nee, maar... een enkele achtergrond erin waarom dat zou zijn. Maar ik denk dat het na de als ze vrij gaan geven dat het na de grote vakantie is, okay. dat ze niet zo graag willen dat mensen zich gaan verspreiden met vakantie. Ja, dat soort en... dingen krijgen natuurlijk maar, ook. Maar. Ja. Uh, dus dat is wat ik zelf uh, vermoed. Ja, want dit is de link met, de, met, het, uh, met het onderwijs voor de kleine kinderen wordt natuurlijk ook gelegd. Ja, als die weer ja. naar school zouden kunnen, zou de speeltuin misschien open kunnen. Ja. Ja, ja, maar met scholen voor de kinderen zou het misschien wel kunnen. Maar scholen draaien natuurlijk ook enorm op ja. vrijwilligers. Ja. Dat is ook hetgeen wat wij zien. Als ja. er een school komt of uh, iets, er zijn altijd uh, een hoop, uh, actieve papa's en mama's bij. Ja. Ja. Nou, Nina, ik wens je heel veel sterkte. Maak, ja, mooie, maak mooie plannen. Ik hoop dat het snel weer open gaat. Ja, dat hopen wij ook. We hebben er weer zin in. Ja, nou, heel veel sterkte ermee en uh, maak mooie plannen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Bedoelt. Ik ben zo eenzaam, je voelt je te gek zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen, ik kan alles tegen me, ik voel me precies als jij, dus jij kan, eerlijk zijn je, ik voel je, ja, je voelt heel goed, zeg je niet.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 Ik, met met jou. ik ben de beetje met Ik ben een beetje aan. Ik maar aan. Ik zeg maar niks. Ik ben aan. Ik ben aan. Ik ben aan. Ik weet Dat Ik ben kan Ik Ik dan zul je zien, als jij straks wakker wordt. Jij wil lachen. En mij gevoelt, dat ik je weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee. Want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Ik geef je erom.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 cause well the web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 Heel veel informatie. Ja, ik kan me voorstellen ja. voor de mensen. Ja, als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze mailen, toch? Ze kunnen mailen naar anderhalve meter afstand. At, dan vallen er minder doden .nl.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 als ze perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik tegen de wind. maan. Jij en ik tegen de wereld. Ja, nu is het bijna half elf. En uh, nog één plaat. En dan bel ik met een van de hoofdrolspelers. Martine Joustra. vrijwilliger bij het Rode Kruis hier in Zandvoort. En speciaal voor hun doen wij natuurlijk deze hele actie. Dus ik ga haar zo bellen. En dan hebben we haar zo meteen naar deze plaat. Als het goed is in de uitzending. Dit is Cool in the Gang. Too hard. At 17 we fell in love. High school sweethearts. Love was so brand new. The vows of man and wife, forever, for life. I remember how we made our way, a little patience. The times we anger. What a mess we made so long ago. You were my love, oh my laat de jaren negentig. Lekker om die weer te horen. Ja, dan is het half elf geweest. En uh, ja, we hebben een van de hoofdrolspelers onder de telefoon... ...mag ik eigenlijk wel zeggen. Martine Joustra, goeiemorgen. Oh, goedemorgen Ja, laat het maar zo zeggen. Martine werkt namelijk hier in Zandvoort... ...bij de afdeling Zandvoort van het Rode Kruis. Ja, en voor ja. jullie doen we deze actie de hele dag? Nou, dat vinden wij echt geweldig. Maar mag ik zeggen dat het niet mijn werk is? Nee. Dat... Wij zijn allemaal vrijwilliger. Ja. Dus wij doen het gewoon... Uh... Erbij, ernaast als hobby. Ja, maar jullie doen heel erg veel. Want ja, dat... ik, ik heb voor deze actie contact opgenomen met Rode Kruis. En toen kreeg ik een echt een, een lijst van ja, maar voor welk onderdeel wil je doen? Voor je, voor de noodhulp, voor de zorg, voor de. Nou, ik, ik kan het niet eens herhalen, maar jullie doen zo verschrikkelijk veel. Uh, ja, dat klopt. Dus zou je, zou je eens kunnen vertellen wat jullie allemaal doen? Nou, het is heel divers, ja. want uh, dit is natuurlijk een hele rare periode waarin we allemaal extra dingen doen. Ja. Maar wat het in Zandvoort normaal doet, dat is uh, lessen uh, organiseren en geven in Zandvoort. Mm -hmm. En heel veel inzetten in en om het dorp. Ja. Dus wij doen overal EWO inzet uh, bij sportfestivalen, uh, uh, op het circuit, bij markten, uh, nou, et cetera. Ja. Maar dat ligt nu allemaal stil, want er ja. wordt nergens een evenement georganiseerd. De circuiten is niet doorgegaan, de ja. Campri gaan niet door, nou ja, noem maar op. Dus maar toch hebben jullie anders... genoeg te doen. Precies, dus <laughs> doen we nu andere dingen. Ja. Um, en dat is onder andere uh, boodschappenservice voor oudere mensen. We hebben een, een, een bellijn waar mensen kunnen bellen om hulp. Okay. Um, verder zijn we bezig met inzet voor uh, vervoer voor coronapatiënten. Wij rijden met onze bus die helemaal geprepareerd is om mensen uit het ziekenhuis naar zorghotellen uh, te rijden, etc. goed. Uh, vanaf maandag gaan we assisteren in het Gasthuis ja. bij de spoedhuis naar hulp. Ja. Om patiënten te verplaatsen van A naar B. Ja. Um, en wat ik zelf ook heb gedaan, is een week lang in een sporthal in Amsterdam um, geholpen met de opzet van een daklozenopvang opvang. Ja. Omdat deze mensen ook van straat af moeten in deze periode. Yes, yes. Dat, is, dat is echt heel indrukwekkend, Martine. En ja. um, met, met hoeveel mensen doen jullie dat allemaal? Nou, het is heel wisselend. Um, in die sporthal was ik dan de coördinator, maar daar stonden we elke dag met, s ochtends met vier en s'avonds met vijf mensen. Ja. Dus nou, gewoon al per dag tien rode kruisjes worden daarin gezet. Zo. Zo. En, dat, en, en uh, ja? donderdagavond hebben we een briefing gehad voor de chauffeurs die gaan rijden op de bus voor de coronapatiënten. Ja. En nou, ik kon het heel slecht tellen, want het was zo'n zoom meeting, Maar ik denk dat het tussen de 30 en 35 mensen aanwezig waren. Dat Ongelooflijk. Ongelooflijk, En dat, dat coördineer u echt van het standpunt zelf? Of gaat dat ook landelijk en naar beneden druppelt dat dan? Hoe, hoe gaat dat? Nee, dit is van het district. Dit is, dit is echt van het district. Dat we dit samen doen met, uh, met Haarlem, Haarlem en Meer, ja. uh, de Eimond en Wij. Ja. En Amsterdam was ik even een weekje uitgeleend, omdat ze daar zo druk hebben. Ja. Maar uh, ja, en, en hier praten we dus ook niet alleen over Zandvoort, want we nee. doen het gewoon met z'n allen. We ja, doen het precies. samen. Ja, Als we hier hulp nodig hebben, dan komt er iemand uit Haarlem helpen en is er daar hulp nodig. Dan gaan we die kant op. Dat goed, dat goed. En je vertelde over dat te telefoonnummer waar mensen om hulp kunnen vragen. Wat, wat is dat? Ah, dat is een hele goeie. Dat weet ik ook niet. <laughs> <laughs> ja. Weet je, volgens mij komt vandaag Kim Keurens in Ja, de die uitzending. komt ook. Ja, we hebben elke, in elk blok, elke drie uur komt er iemand van het Rode Kruis in de uitzending. Ja, nou dan gaan we zorgen dat Kim het weet. Want Kim doet, doet klus, ja, ja. klus klinkt onaardig, maar die doet werk voor die hulplijn. Ja. Dus als mensen in Zandvoort bellen dat ze iemand van het Rode Kruis nodig hebben, dan kunnen ze bellen het nummer. We zoeken het even op. Ja. En dan wordt er gewoon die dag nog contact met ze opgenomen waar mensen hulp bij nodig hebben. En dat, dat kan dus echt ook, wat je net vertelde, gewoon boodschappen zijn? Ja, zeker. Ja, nou, absoluut. Zegt, voor jou is dat heel vanzelfsprekend, maar uh, ik vind het echt heel bijzonder. Dat je gewoon kunt en dat kan bellen. Het moet gewoon dezelfde dag nog geregeld worden. Oh, wat fijn zeg. Nou, dat blijkt me weer hoe, hoe, hoe goed het is dat we deze actie hier voor jullie doen. Ik uh, doe ja. meteen weer de oproep uh, Giro7244 met de vermelding uh, Actie Zandvoort. En, en uh, ja, echt, uh, dankjewel. En, uh, ik ga Amazing draaien voor jullie, van, van George maar Michael. Walter, ik heb oh. het nummer gevonden. Mag ik oh, dat even natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want dat, dat is de Rooie Kruis Hulplijn. Dat is voor een luisterend oor advies, extra hulp, wat dan ook. Je kan altijd bellen met het Rooie Kruis. Ja. Um, het is 070 ja. 44 888 En het is gewoon elke dag bereikbaar. En als je daar zegt dat je hulp nodig hebt in Zandvoort... dus al wil je even met iemand praten... Uh, ...een klusje gedaan hebben of een luisterend oor. Alles ja. mag. Okay. 070-44-55-888. We zullen het de rest van de dag ook, uh, ook noemen. 070-44-55-888. En ja, zoals gezegd, ik ga Amazing voor je draaien van uh, George Michael. Dank je wel. En als het goed is, kom je vanavond nog even terug bij jouw uitzending. Helemaal goed. Dank je wel, hè. Oké, okay, jullie bedankt. Dag. Dag. Dankjewel, Martine. Doeg. We'll I'm gonna make you Michael, amazing. Speciaal voor de mensen van het Rode Kruis hier in Zandvoort. Ja, wat, uh, wat mooi. En zoals zij er ook al vertelt, Martine, voor haar is het heel normaal. Maar ik vind het echt zo bijzonder wat ze allemaal doen. Wij gaan gewoon door met muziek. Ondertussen in Haarlem uh, hebben ze een interview met iemand van de Alzheimer Stichting. Dat nemen we even niet mee. Wij gaan door met muziek. En dat is de nieuwe van Liana Lahavas.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 Something isn't right. Something is right. Friday, and he couldn't get through. If we're good tomorrow, does that make it true? Not completely. We're picking that fight every day. Oh, this shit's going nowhere. De, suite, de nieuwe Liana La Havas, hier bij ZFM, waar het kwart voor elf is. Ja, en je kunt ons dus appen op 023 5730393. Dat is het nummer van de studio. Dat kun je ook op onze site ook vinden. En uh, we kregen in onze WhatsApp kregen we een berichtje van, uh, van Patrick van Kessel... die zegt, ja, ik heb in opdracht van de zorgspecialist... een nummer van Tino Martin bewerkt. En ik heb een, een tekst geschreven speciaal voor de zorg. En, en dat stuur ik je graag toe. En ik heb het net even geluisterd. Hij heeft echt een heel erg mooi ding gemaakt. Dus dat ga ik even uitzenden. Dit is Patrick van Kessel met zijn versie Speciaal voor de Zorg van het liedje van Tony Martin. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt: me, Je moet er weer eens uit en ze heeft de lijn. Cliënten wachten weer op je.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 We'll I'm right Petrin van Kessel, hij stuurde ons dit genoeg vanochtend op de WhatsApp van ZFM 023 573 0393. Leuk, die, al die initiatieven. En ja, prachtige tekst, inderdaad voor de mensen in de zorg. Die het toch allemaal maar even doen. Gaan wij door richting de klok van 11 uur met uh, Toto. Hier bij ZFM de hele dag. Het is nog maar uur 2 van 12 uur. Radio voor het Rode Kruis. Goedemorgen. En daarmee wordt het bijna 11 uur. Nog 7 minuten en uh, nog twee plaatjes tot die tijd. En dan gaan we gewoon lekker vrolijk verder met onze marathon voor het Rode Kruis. En je kunt nog steeds platen aanvragen 023 573 0393. En dan kun je ons gewoon whatsappen en dan kun je gewoon doorgeven welke plaatje je geeft. En hoeveel je doneert op Giro 7244 onder vermelding Actie Zandvoort. Dus Giro 7244 dat is het Rode Kruis voor de Actie Zandvoort. Ook hier bij ZFM. Het is het bijna elf uur. Nog, uh, nog anderhalf minuut. En die anderhalf minuut zet je kinderen even bij de, bij de speaker. En uh, ja, zijn ze er. Dan gaan we even met ze met handen wassen. Ken je het van K3? Handjes wassen. En daarna, elf uur, ben ik weer terug. En dan gaan we nog een uurtje maken. En daarna komt Ger, en daarna komt Thomas, en daarna komt Jaap. En zo gaan we de hele dag door voor het Rode Kruis. Giro 7244. Maar nu eerst, handjes wassen. Handjes wassen. Handjes wassen. Tijd, tjus, is wat ze